De tijd wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu 4 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Op het partijcongres van GroenLinks zijn de plannen voor een referendum uit het verkiezingsprogramma geschrapt. Ook het voorstel om het aantal leden van de Tweede Kamer terug te brengen van 150 naar 100 werd afgewezen door de partijleden. Het voorstel om de Eerste Kamer helemaal af te schaffen werd wel aangenomen. Op het partijcongres is Femke Halsema zoals verwacht benoemd tot lijsttrekker. Halsema zit al sinds 1998 in de Tweede Kamer. De inspectie Verkeer en Waterstaat heeft besloten dat het Nederlandse luchtruim tot zekere acht uur vanavond dicht blijft. De vulkanische as uit IJsland blijft door het huidige weer langer boven het Europese vasteland hangen. Om die reden is het Nederlandse luchtruim nog onveilig voor de luchtvaart, constateert de inspectie na raadpleging van onder andere het KNMI. De KLM had al eerder vandaag besloten tot vanavond geen intercontinentale vluchten uit te voeren en tot middernacht geen Europese. Wel voert de KLM vandaag zeven testvluchten uit de tussen. Düsseldorf naar Amsterdam. De KLM beoordeelt een testvlucht van gisteren als geslaagd. Het toestel vloog probleemloos op verschillende hoogtes... en in roetfilters werd na afloop geen as aangetroffen. Eurocontrol verwacht dat het aantal vluchten boven Europa... vandaag beperkt blijft tot zo'n 4.000. Op een gewone zondag zijn dat er meestal 24.000. De Nederlandse militairen in Urusgan hebben een minuut stilte in acht genomen... voor de twee gesneuvelde mariniers... de 29-jarige corporaal Jeroen Hauweling... en de 23-jarige marinier Mark Harder. Ze kwamen gisteren om toen hun rupsvoertuig op een bergbom reed. Ze deden mee aan een operatie in een gebied bij de baluchi vallei waar taliban-strijders actief zijn. Zo'n 150 Nederlandse militairen proberen samen met Afghaanse troepen... het gebied onder controle te krijgen. De operatie is nog bezig. Volgens commandant de strijdkrachten van UM... boeken de Nederlanders in oersgang nog steeds vooruitgang... en is het werk er eigenlijk nog lang niet klaar. Het weer volop zon en temperaturen tussen 15 graden in het Noorden en 20 in Limburg. Morgen meer wolken en met 13 graden een stuk frisser. Dit was het NOS-journaal. Ook in de lente, de hele middag. Het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. ...terug in het derde en tevens laatste uur van zondag in Kennemerland. En uh, ja, ik zei het al, deze middag volgen wij de wedstrijd van Bloemendaal Hockey... ...en voor ons is daar Frits Rijk. Ja, het, uh, het hebben we hebben nog vijf minuten te gaan op de klok, uh, Roderick. En de stand is inmiddels 3 uh, tegen 1 geworden. We verlieten de uitzending bij de fraaie treffer van Roel Bovendeert, de 2-0. Daarna was het Jamie Dwyer die nog een duit in het zakje deed. Dat was 3-0. En uh, even uh, ja, zojuist eigenlijk, uh, op het uh, moment uh, van een schakelen, was het de nummer 6 van SCAC, Pedro Ibarra. Die de eer redden voor zijn team. En zo is het 3 uh, tegen 1. En Bloemendaal speelt de wedstrijd uh, uit zoals dat uh, begonnen is. Uh, soms chaotisch. Uh, soms uh, heel, erg, heel erg aardig om naar te kijken. Maar van een hoogstaand duel, zoals we dat vrijdagavond uh, zagen. Dat is vanmiddag helaas geen sprake van. Ja, het kan ook niet twee topwedstrijden spelen binnen, in, binnen 48 uur, om het zo maar eens te noemen. De wedstrijd. Uh, zoals ik al zei. Uh, uh, naar het eind. Uh, we hebben nog een strafcorner gehad uh, voor SCRC. Maar ook daar uh, kwam niks uit. We hebben nog een strafcorner gehad van Bloemendaal. Dat, uh, dat bleef ook uh, bij het vermelden waard. En vooralsnog is het SSC Dat aandringt in de cirkel van uh, Bloemendaal. Nou Wouter Jolie. Uh, die, uh, die wacht rustig met het nemen van die uh, vrije slag. Op de 23 meter lijn uh, Een balletje breed. En Rome Meijer weer terug naar Jolie. Zal toch eens een keer een diepe bal moeten. Komen? Nee, dan uh, op, het, uh, op het middenveld aan de linkerkant waar uh, Teun de Nooier uh, acteert. En dan maakt Ronald Brouwer die maakt tempo, maar de Nooier kiest voor een terugspeelballetje op Olmermeijer. Uh, vinden ze het genoeg of uh, uh, uh, zoeken ze uh, de ruimte? Van uh, Milo, uh, nee, Ronald Brouwer uh, nu uh, aan, op de solo solotour, maar ook hij uh, strandt op een uh, verdediger en dan wordt er nog een, uh, een wilde bal uh, gegeven uh, door Van uh, Milo, maar ook dat uh, levert niks op. Nee, Bloemendaal is uh, wat het uh, leuke hockey betreft uh, het uh, spoor even kwijt. Het staat comfortabel voor met 3 tegen 1, en nog een paar minuten te spelen. Roderick, ik denk dat de wedstrijd hier op het kopje is gespeeld. Kijk, we gaan het zo meteen horen en natuurlijk ook later dit uur een nabeschouwing op deze wedstrijd. En uh, dat allemaal als je de radio aanhoudt, in ieder geval op AB Radio en CFM Zandvoort.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 You can have it all, it's all, all, it's all. It's all.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 You can have it all. So come on, oh come on. Take that and shine op AB Radio en CFM Zandvoort. Plaatje uit 2007 alweer. Het is 12 minuten over 4. En het is druk in de regio en ook voornamelijk druk in het Zandvoortse. Want daar is nu op het circuitpark Zandvoort American Sunday... met van die grote Amerikaanse wagens. En die dag die loopt een beetje tegen zijn einde op dit moment. En dat zorgt toch voor de nodige drukte op de Zandvoortse wegen. Het rolt wel door op de Verlennepweg, melden mensen ons. Um, maar ja, het is toch nog druk in Zandvoort. En ook rondom Zandvoort. En dat komt natuurlijk allemaal door het mooie weer... wat we op deze zondag hebben ingewikkeld van. Nou goed, en dan weet je dat, dat je in ieder geval rekening mee moet gaan houden dat het uh, druk is op te wegen en dat je iets later op je bestemming kan aankomen. Goed, we houden je op de hoogte wat betreft de verkeerssituatie, het nieuws en het sport in de regio. Nu op AB Radio en ZFM, Siel. Rocking on, though she would uncover her lies Joe! World. Yes, he's got dreams He's hanging on to them Yeah. GFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is uh, vijf voor half vijf. Zometeen rond de klok van kwart voor vijf... gaan wij eens eventjes uh, nabeschouwen... met uh, Frits Reek op die wedstrijd... van Bloemendaal hockey natuurlijk. En dat doen we dan met de coach. Goed, je luistert naar AB Radio en GFM Zandvoort. En de eerste meldingen van Files uh, rondom Zandvoort... Ja, die komen al binnen. Uh, we gaan eens eventjes kijken waar ze precies staan... en uh, hoe groot de vertraging is daar natuurlijk zometeen. Meer over naar muziek van Vets en Small... We'll snel gaan. De nabespreking die uh, de leden van Bloemendaal van het team hebben, die uh, is eventjes voortvarend gegaan. Dus Jaap heeft al naast zich, of uh, Jaap, ik moet zeggen, Frits heeft al naast zich, naast zich Jaap Stokman. Ja, zoals het me net uh, Roderick. Jaap Stokman, de doelman van Bloemendaal, uh, zit naast me. Vrijdagavond werd er gewonnen met 5-4 en vanmiddag werd er ook gewonnen met 3 uh, tegen 1 van SCAC. Uh, Jaap, uh, twee wedstrijden uh, een levensgroot verschil tussen vrijdag en tussen zondag? Vandaag was uh, iets minder leuk om te kijken, denk ik. Uh, heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met de tegenstander. Uh, Stix, de tegenstander van vandaag, heeft heel veel weggescoopt, waardoor het uh, ja, toch moeilijk is om, uh, om uh, ja, goed op de counter te spelen, wat onze kracht is. En dat was vrijdag, uh, was dat uh, niet het geval, uh, was het een veel opener uh, wedstrijd en ja, dat zie je ook in de uitslag. Um, dus misschien was het vandaag wel minder om, leuk om naar te kijken... ...maar uh, het resultaat is daar... ...en uh, uit twee wedstrijden in een weekend hebben uh, we zes punten, dat is ons belangrijkste. Zes punten uit twee duels, uh, dat is het belangrijkste, dat begrijpen we allemaal. Het uh, is ook al vaak genoeg gezegd dat de doelman van Bloemendaal... ...die krijgt weinig te doen... ...maar als hij wat te doen krijgt, dan moet hij er ook staan. En vanmiddag uh, stond je er twee formidabele reddingen. Ja, nou goed... Uh... Af en toe eh, inderdaad, je, je hebt je hebt wedstrijden. Sommige wedstrijden krijg je veel te doen. Uh, andere wedstrijden krijg je wat minder te doen. Nou, vandaag was inderdaad een wedstrijd. Uh, ja, een paar ballen, dan moet je er staan. En uh, ja, gelukkig is het goed gekomen. Uh, maar ja, dat weet je van tevoren. Uh... Pakte je die laatste strafcorner? Ja, die had ik op mijn stick. Ja, ja nou goed, anders was het 3-2 geworden. En uh, 3-1 staat nog iets, net iets mooier. We mogen aannemen dat de reflexen van de dezelfde doelman van Oranje... ...naar behoren zijn op dit moment. Uh, ja, uitstekend. We hebben nu uh, drie wedstrijden gespeeld na de winterstop. Uh, waar staat Bloemendaal volgens jou nu? Zijn we beter als voor de winterstop? Of minder? Of is het anders? Vertel. Um, is nog niet helemaal goed te zeggen. We hebben nu uh, twee wedstrijden in de EAL dat het echt erom ging hebben gehad. Uh, die speelden we goed op zich. Maar uh, ja, nou goed. Het, uh, we hebben uiteindelijk toch uh, zijn we eruit. Uh, dus dat is net niet helemaal. Uh, ja, bevredigend. Uh, nu hebben we drie wedstrijden gehad. Ja, het, het, het kan gewoon echt nog beter. Het moet ook beter. Helemaal voor de play-offs. Dus uh, we zijn er absoluut nog niet. Uh, maar goed, uh, we hebben nog even de tijd om, uh, om echt uh, ervoor te staan voor de play-offs. Dat is het uiteindelijke doel. Maar nogmaals, uh, het kan nog en moet nog uh, vele malen beter. Mendaal heeft nog steeds één punt achterstand op lijst aanvoerder AGC. Het lijkt Ajax wel. Hè? Dat ook nog steeds uh, achter Twente aanholt. Uh, um... Zie jij AGC, die we in de laatste wedstrijd van de competitie hier nog treffen, als uh, de te verslaande tegenstander? Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Aan het begin van het jaar uh, had ja, hadden weinig mensen rekening gehouden met AGC. Maar uh, ja, tegenwoordig is de concurrentie inbordend. Uh, nou, je ziet AGC die staat eerste. Maar uh, ook topploeg als Rotterdam en Amsterdam, die ook eigenlijk uh, titelfavoriet zijn. Uh, die zijn, die staan nu uh, vierde en, uh, en vijfde, geloof ik. Dus uh, ja, het is echt moordend. En uh, ja, HGC ja, die staat natuurlijk eerst en iedereen heeft het lastig. Je wint nooit makkelijk van ze. Dus het is ook absoluut een uh, tof favoriet. Maar de, breedte, ja, in de, de, de top is in de breedte echt een uh, stuk groter geworden. Ik durf haast niet te denken, maar vijf landstitels op rijden is vrijwel onmogelijk. Hè? Niks is onmogelijk. Uh, een heel diplomatiek antwoord. Iets anders uh, is natuurlijk, uh, waar je niet omheen kan, uh, de materie rond het Nederlands elftal. De... Uh, als reserve doelman, uh, uh, zou jij nu, uh, nu Vogels is afgezwaard, uh, eigenlijk de nummer 1 moeten zijn? Waren het niet dat we nu een andere bondscoach krijgen? Zie je dat als een voordeel of zie je dit als een nadeel? Uh, geen van beide. Uh, kijk, uiteindelijk, uh, de coach die kiest toch voor de beste keeper. En uh, uh, uh, Of dat nou Michel is of een andere bondscoach, ja, dat maakt uh, wat dat betreft... Uh, uh, niet heel veel uit. Het enige verschil is dat uh, Michel, die kent mij natuurlijk, die kent mijn kwaliteiten. Dus die weet uh, ja, uh, wat hij uh, van me kan verwachten. En dat moet ik nu opnieuw bewijzen bij een andere coach. Maar uiteindelijk moet ik er wel staan. En als ik dat niet bij Michel doe, dan sta ik niet in de goal. En als ik dat niet doe bij een andere coach, sta ik ook niet in de goal. Dus voor mij uh, is het toch nog uh, ja, hetzelfde wat dat betreft. Ik moet het gewoon laten zien. En dan pas uh, uh, kan ik die stap maken. Nou, vanmiddag was een uh, uitgelezen mogelijkheid. Om de, de, de coach wie het ook mogen zijn om te laten zien dat je er nog steeds bent. Ja, nou goed, je moet, het, uh, je moet constant uh, blijven spelen. Dus het is niet alleen vandaag, maar het is ook uh, ja, de komende uh, zeven wedstrijden van de competitie. En uh, uh, ja, toch ook play-offs en helemaal play-offs, want daar kan je het pas echt laten zien. Maar uh, nee, het is gewoon, je moet constant zijn. Dus. Mooie woorden om te besluiten. In de komende zeven wedstrijden moeten we het laten zien. En in de playoffs. En aan Jaap Stokman zal het niet liggen. Hij won vandaag met Loemedaal van SCAC. Met drie tegen één. I'm Je luistert naar AB Radio en ZFM Zandvoort. Het programma Zondag in Kennemerland. En je hoort de VOF de kunst en Suzanne. We gaan eens eventjes de eindstanden van de gespeelde wedstrijden uit de eredivisie met je doornemen. Ajax tegen Heracles Almelo. Daar is het 4-0 geworden voor Ajax. Heerenveen tegen NAC Breda, daar is het 0-0 gebleven. PSV tegen Groningen, 3-1 voor PSV. Uh, Sparta tegen Utrecht, 0-3 voor Utrecht. FC Twente tegen Feyenoord, 2-0 voor Twente. Vitesse tegen Roda JC, uh, 2-5 voor Roda en Willem 2 AZ, daar is het 0-3 voor AZ geworden. VVV Venlo tegen NEC, daar is het 2-0 voor VVV. En Ado Den Haag tegen RKC Waalwijk, daar werd het 4-0 voor Ado Den Haag. Volgende week dus de spannende ontknoping van de E-Divisie, want uh, ja, is Twente nou al kampioen of wordt het toch Ajax? Het gaat spannend worden en uh, ja, dat uh, dus volgende week zondag weer zo'n zinderende zondag vol met sport. In ieder geval uh, um, ja, wij gaan nog eventjes verder met het programma Zondag in Kennemerland. Kan je melden dat er een file aan het ontstaan is uh, bij de Van Lennepweg in Zandvoort. Dus als je via die kant Zandvoort uit wil, dan uh, kom je daar dus gewoon Vast te staan. Dat eventjes ter informatie. Want het is druk in het dorp van Zandvoort. Want er is vandaag American Day op het Park van Zandvoort. Die dag loopt tegen zijn einde. En ja, en de meeste mensen die een dagje aan het strand hebben vertoefd... Ja, die gaan ook weer naar huis. Dus het is even druk als je Zandvoort uit wil. Maar goed, tot zover eventjes die informatie. en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is 10 uh, minuten over 5. Dat betekent dat het programma Zondag in Kennemerland er weer op zit. Bedankt in ieder geval voor het luisteren. En volgende week op deze plek natuurlijk Jaap Koper. Tot uh, zover dus uh, het programma Zondag in Kennemerland. Fijne zondag nog.